Is dat, eh, dirten, oh, ja, mm -hmm. het Je moet wat zwaar, Alle ritjes zijn voor een euro. Dat is gewoon Pak eruit. Moet moeten moeilijk doen. Ook okay. twee. Ik zie, nog een aki's. Ja, die andere meneer daarop. 7,75 euro. Maar de overkant daar. Die Die 3 meter over. 3 meter over. ook 3 meter over. euro. 3 meter over. 3 meter over. 3 Drie meter over. 3 meter over. 3 meter euro. Ja, ja, bakker, maar. we even een bakkievuur, even wij. Goed, alleen vandaag. Ik heb eruit gezocht, ik heb eruit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 ja ja goed dan maar he oh deze op ja ja mooi nou laatste wacht maar ja, is een Alleen maar leuker. Wat? Wat? Wat je daar Wat moet je daar Hele rol Hier al hele rond twee rol. Die andere is nog mooier, hè? Die andere. Hallo. Die nee, andere is nog mooier. Nee, hoeven Nog iemand van met gerei en dan moet je kijken. We hebben een de een een een een een een een een een een een grijs een een een een een de een Wat een een een I'm che to go to the hospital. I'm going to